Het weer. Vanochtend op veel plaatsen regen, maar vanmiddag overwegend droog. Middagtemperatuur tussen 6 en 11 graden. Morgen wisselvallig, het blijft vrij zacht. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort heeft het al twintig jaar en jij beleeft het. ZFM in 2010 al twintig 20 jaar live. Met, met nu de herhaling van ZFM Jazz.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 If I were a bee, because he's sweeter than chocolate candy to me. He's confectionery sugar. I never cheat on my sugar, 'cause I'm too sweet on my sugar. That sugar baby of mine. Met Schoeker van Billy Holiday begonnen twintig jaar geleden Daniel Huijing en Henk Stroobach... het nu al twintig jaar bestaande programma ZFM Jazz op zondag. En vandaag luisteraars een extra lange uitzending van tien tot twee uur... met de harde kern Hans Sandbergen, Tom Hendricks en ondergetekende Fred Kroonsberg... aangevuld met David Habie, Ron de Wit, De Winter en in latere uitzendingen Peter Den Boer. Vandaag ontvangen we ook enkele gasten die in het verleden hun bijdrage hebben geleverd... als presentator of technicus. En voordat we verder gaan met Muddy Waters... en dat is dan een vinyl langspeelplaat... want de technische dienst is erin geslaagd... om de draaitafel aan de praat te krijgen... gaan we over naar de buitenland correspondent Tom Hendricks. Ja, want CFMJS wordt tegenwoordig wereldwijd beluisterd... via internet. Dus ik wil even een paar namen gaan noemen. Hartelijk welkom aan... Lisa in Dokkum, Rien in Boetange. De, onze luisteraar in Beijing, de neef, nee, de, ja, de neef van uh, Hans Sandbergen, uh, Adrie van de Bos in Brazilië, ja en uh, helaas kan hij niet aanwezig zijn, maar in Bergen op Zoom zit aan de computer waarschijnlijk Ad van Antwerpen, technicus lang, lange jaren technicus geweest bij Siemens, en helaas hij kon niet komen om uh, een technisch teken bij te dragen. Dan gaan we nu naar luisteren naar Muddy Waters met Forever Lonely. weer. From the sky. Zonzeestrand en jazz. Goedemorgen, Zandvoort. Zoals altijd tussen 10 en 14 uur vandaag. Zie je van jazz. Vanmorgen met een scala van presentatoren. Ja, luisteraars. Ik mocht de spits afbijten. En ik begon dit jazzprogramma op deze zondagmorgen. 20 jaar bestaan van, van ons jazzteam. Met Close to You, gezongen door Diana Washington. En begeleid door Lionel Hampton, de bekende. Orkestleider, fibrofonist, drummer, zanger, nou kommer, noem maar op. Goed, ja, twintig jaar jazz en uh, waarvan uh, ja, ik in ieder geval zo'n jaar of vijftien uh, deel van het team uitmaak. Uh, ja, ik ben in mijn, uh, mijn kast gedoken en uh, de jazz die ik toen, zo'n vijftien, veertien jaar geleden draaide. En eigenlijk, uh, ja, die heb ik meegenomen en... Uh, ik kom er nog gauw op met een van mijn favoriete componisten, zangers en gitaristen... ...namelijk Antonio Carlos Jobim. En die heeft een heel mooi stuk samen met Ray Gilbert geschreven... ...namelijk het hele bekende Dindy. Dindy is door ik weet niet hoeveel muzici, zangers en zangeressen ten gehore gebracht. Maar ik heb gekozen voor de originele versie... ...namelijk met Lee Rittenor op de gitaar... ...Melvin Davis' bass en Cassio Duarte op percussion... Art Parten, die neemt de sopraansolo voor zijn rekening. Het wordt, dit stuk dindy wordt gezongen door L. de Barjo. Luistert u naar Antonio Carlos Jobim's Dindi? The melody, passion plays its part by creating the harmony. It's the darker side of the song, the minor key. <música> a paixão que beija é a mesma que nos vai cuspir. A paixão é boca sedenta. E Till this love and passion, you learn how is. to happiness. Two sides of a coin hold oh, the fate of your happiness. One side keeps you guessing, one side will condemn. May this passion end. Love... Maar ze niet. Agora se diz feliz, assim a história tem ik final ben. En e paixão. É que niet gente vai ser feliz. En Passion, ooit geschreven door Milton Nascimento... die hier ook de zangpartij samen met Zara Wagen voor uh, hun rekening nam. Natuurlijk een arrangement was dit van Dori Cami, de bekende Braziliaanse uh, componist en ook zanger. Ja, uh, uit de schitterende cd Brazilian Romance. Speciaal natuurlijk voor onze Braziliaanse, br ja, Braziliaanse luisteraars... maar ook voor natuurlijk alle... Uh, alle luisteraars dus die dit soort muziek uh, hoog in het vaandel hebben. En ja, ik heb dat nu eenmaal. Maar goed, dit was een Zuid-Amerikaans jazzblokje. En ik ga natuurlijk terug naar, ja waarom niet natuurlijk, ja, we gaan terug naar uh, Nederlandse jazz. En uh, het is algemeen bekend en we hebben het vaak genoeg gezegd in dit programma, in Nederland zijn ontzettend veel goede jazzmuzici. Ik kwam tegen een band waarvan ik eigenlijk nog nooit gehoord had. Hij bestaand ook niet meer. Het was een gelegenheidsorkest, namelijk de Nieuw Metronoom Big Band. Onder leiding van Sipke Bakker. Opname uit 1989 alweer. Ik heb uh, uitgekozen uit deze prachtige cd. Gratis cd namelijk. En daarom heb ik hem natuurlijk ook. In een arrangement van Kees Mal en een solo van Will Jasper Tenor. In het door Michel LeGrand geschreven... What are you doing the rest of your life? Sitting in the Sand Trap, ooit geschreven door Ray Brown... die natuurlijk ook in dit prachtige werkje de baspartij voor zijn rekening nam. Hij, werd begeleid, Hij begeleide Mil Jackson op de vibrafoon... samen met Jane Harris op de piano en het elektrische keyboardje... en Mikey Rooker op de drums. Uit de prachtige cd van uh, Mil Jackson kwartet, Soul Root. You take some skins, jazz begins.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 hold the phone Take a spot Cool and hot Now you have jazz, jazz, jazz, jazz, jazz. A little don't song Oh, that's Positively Jazz. Now you have jazz, want dit is CFM Jazz. De zondagse wekker op de Zandvoortenradio. Zo open ik altijd uh, sinds jaren het uh, jazzprogramma op Zondag. Waaraan ik uh, zo'n dertien jaar geleden ben uh, binnengedwarreld in de uitzending van Hans Sandbergen. En de eerste uh, plaat die ik toen draaide was Stardust. Gespeeld door Lionel Hampton en zijn All Stars. Bestaande uit Willie Smith, Alt Sax. Charlie Shavers trompet, Corky Corcoran de Noorsaks, Barney Kessel gitaar, Tommy Tad piano, Lee Young het broertje van Lester, drums en bassist Slam Stewart, die altijd zo gezellig met zijn snaren meenuriet. Het nummer begint in een mooie balladvorm, maar als Hampton de solo overneemt, jaagt hij zichzelf steeds meer op, terwijl de rest gewoon de ballad aanhoudt. Meer dan vijf minuten schitterende jazz...